7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken over de situatie in Jemen. En een Duitse man zat jarenlang ten onrechte in een psychiatrische inrichting. Hoort er zo meer over, nu eerst het NOS journaal met Dorot Meegens. In de Tunesische hoofdstad Tunis zijn gisteravond en vannacht... tienduizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden te eisen van de regering.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 Het is onrustig in Tunesië sinds de moord op twee vooraanstaande oppositieleiders. De crisis heeft zich verdiept nu de grondwetgevende vergadering het werk heeft opgeschort. De vergadering vindt dat de gematigde islamitische regering en de seculiere oppositie... eerst moeten praten over een oplossing voor de crisis in Tunesië. In Born in midden limburg is de brandweer al sinds gistermiddag bezig... met een lek in een ondergrondse nafta-leiding. Bij grondboringen werd per ongeluk een gat in de leiding geboord. nafta ontstaat bij het destilleren van ruwe olie en is erg brandbaar te voorkomen dat er brand uitbreekt, is er een schuimdeken over de NAFTA gelegd. Afgelopen nacht trof de brandweer van Born voorbereidingen voor het dichten van het lek. Dat gebeurt bij daglicht. RTL Nederland stapt in de markt van betaaltelevisie. Het bedrijf heeft de digitale tak van Videoland gekocht. Binnen een paar maanden wil RTL abonnementen gaan aanbieden waarbij mensen thuis onbeperkt films en series kunnen kijken tegen een vast bedrag. Volgens RTL is video on demand een markt die enorm groeit.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 De man was naar een markt met pluimvee geweest. Zijn dochter had die markt niet bezocht. Tot nu toe zijn in China ruim 40 mensen aan H7N9 overleden. Volgens deskundigen lijkt het er niet op dat het virus gemakkelijk van mens op mens overgaat. Toch waarschuwen ze dat besmetting in principe mogelijk is. Dat grote waakzaamheid is geboden. Het vliegveld in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is gesloten door een grote brand. De rook is tot in de wijde omtrek te zien. Vliegtuigen die onderweg zijn naar Nairobi... worden omgeleid naar andere luchthavens. Passagiers die al wel zijn aangekomen staan buiten de terminal... omdat ze niet meer bij hun bagage kunnen. In Duitsland is een man vrijgelaten... die zeven jaar waarschijnlijk onterecht in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Hij was veroordeeld nadat hij in 2003 onthulde... dat de Hypovereinsbank op grote schaal de belasting ontdook. Zijn toenmalige echtgenote die bij de bank werkte zou daarbij betrokken zijn... Zij wist met een rechtszaak voor elkaar te krijgen dat de man werd opgesloten wegens mishandeling en paranoia. Molat werd in de gevangenis niet gehoord. Een zeer slechte zaak, zo zei hij tegen Duitse media. Als ze immer wieder in een rechtsvrije uh, raam uh, leven, als hun grondrechten versagt blijven. als ze letztendlich uh, bij gerichten prinzipiell abblitzen, als ze daar om dan is het een zeer schlimme situatie. De rechtbank bepaalde dat het proces moet worden overgedaan. In Argentinië heeft een explosie in een flatgebouw aan zeker 12 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten zijn er ongeveer 60 gewonden en worden zeker 15 mensen vermist. De explosie was in Rosario, de derde stad van Argentinië. In de flat van 10 verdiepingen was een gasontploffing veroorzaakt door een lekkende leiding. Het gebouw vloog in brand en stortte deels in. Er is weer veel bewolking vandaag. Het kan flink regenen. Het wordt 20 tot 22 graden. Laat op de dag klaart het in het zuidwesten weer wat op. Morgen is het weer droog. Meer zon. De dagen daarna af en toe een bui. De temperatuur blijft net boven de 20 graden. Verkeersinformatie hebben we niet. Alles rijdt vanochtend Er staan. Geen files. goede reizen. En mensen die houden van een lekkere Bordeaux... moeten zich langzaam zorgen gaan maken. De druiven hebben het zwaar te verduren.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 NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Ja, het klonk natuurlijk heel gezellig. Het uh, noodweer heeft toegeslagen. Afgelopen weekend in Frankrijk, met name in het zuidwesten. En dat is slecht nieuws voor de Bordeaux-wijn. Hoort er zo dadelijk meer over. We beginnen met Jemen, want concrete aanwijzingen dat Nederlanders daar mogelijk doelwit zijn van terroristische aanslagen zijn er niet. En toch roept minister Timmermans van Buitenlandse Zaken alle 40 Nederlanders in Jemen dringend op het land zo snel mogelijk te verlaten. Een voorzorgsmaatregel dus op advies van de Amerikanen. Dit is het geluid van een Boeing C-17 Globemaster van het Amerikaanse leger die opstijgt van de luchthaven van de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Aan boord zo'n 100 Amerikanen. En na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië roept nu dus ook Nederland zijn burgers op... om het land onmiddellijk te verlaten, minister Timmermans. We hebben vandaag weer informatie gekregen, ook via onze veiligheidsdiensten... dat er een gevaar is voor geweld in Jemen. En alles afwegend leek mij verstandig om mensen op te roepen om het land in ieder geval tijdelijk te verlaten. Is er verhoogd risico op terroristische aanslagen? Ja, dat risico is er inderdaad. Kunt u iets meer vertellen over die aanwijzingen die u heeft gekregen? Ja, weet u, daar hebben wij onze veiligheidsdiensten voor. En die hebben hun eigen bronnen en die staan ook in contact met andere veiligheidsdiensten. En die komen tot dit uh, oordeel, tot deze inschatting. En uh, ja, dan is het uh, mijn taak om, uh, vind ik, om uh, Nederlanders die in Jemen wonen... Uh, dringend advies te geven om het land te verlaten. De terroristische dreiging die de veiligheidsdienst al dagenlang bezighoudt... lijkt dus uit Jemen te komen... Een zwakke staat waar terroristen vrij spel hebben. De Jemenitische regering zegt dat zij de afgelopen dagen... meerdere aanslagen van Al-Qaeda heeft voorkomen. Aanvallen gericht op strategische doelen en buitenlandse installaties. De regeringswoordvoerder vertelt dat Al-Qaeda poging heeft gedaan... om steden in het zuiden van Jemen in handen te krijgen. De aanval zou plaatsvinden op de 27 e de dag van de ramadan. Leden van Al-Qaeda waren van plan om verkleed als militairen de havens aan te vallen. Maar volgens minister Timmermans zijn er geen concrete aanwijzingen dat ook de Nederlanders in Jemen mogelijk doelwit waren. Er is geen sprake van een gerichte dreiging tegen Nederlanders. Het gaat veel meer om een algemeen beeld van dreiging tegen westerse doelen in Jemen. Maar als er geen gerichte dreiging is, waarom dan toch deze oproep? Dan weet u, als uh, mensen over straat lopen, dan kunnen ze van verre niet uh, als Nederlander uh, herkend worden. En misschien ook wel voor andere westerlingen aangezien uh, worden. En als andere westerlingen weg zijn en er zouden nog wel Nederlanders zijn... dan lopen die ook een verhoogd risico dat ze eerder worden gezien als een mogelijk uh, doelwit. En nu staat Jemen natuurlijk sowieso al niet bekend als een echt gezellig vakantieland. In hoeverre is de situatie nu verslechterd ten opzichte van bijvoorbeeld een paar maanden geleden? Nou, op, dit, op dit moment is de situatie wel uh, zeg maar, uh, vrij acuut slecht. Um, of dat ook zo blijft, uh, vind ik moeilijk in te schatten. Dat zullen we van dag tot dag uh, moeten uh, beoordelen. Hoe het over een week of twee weken is, uh, vind ik op dit moment moeilijk in te schatten. Wanneer moeten alle Nederlanders weg zijn uit Jemen? Nou ja, wij geven ze dringend advies om zo snel mogelijk uh, te vertrekken. Dus... Um... Uh, wat mij betreft zo snel mogelijk als ze een, uh, een vlucht kunnen boeken... en het land kunnen verlaten. Nederland zal niet, net als Amerika, zijn burgers evacueren. Dat blijft ieders eigen verantwoordelijkheid. En uiteindelijk dus vrije keuze. Daar we u van verslaggever Martijn Bink. En na acht uur praten we over de terreurdreiging... verder met uh, oud-Navo-secretaris-generaal Jaap de Hoop-Scheffer... en defensiedeskundige coca -Cola. Um, wij moeten even naar Nairobi in uh, Kenia, want het vliegveld daar is gesloten. En dat komt door een felle brand. En op dat vliegveld staat Wilco Boom, onze uh, politiek verslaggever. Wilco, wat zie je? Nou, uh, een uur geleden grote vlammen die sloegen uit het dak van het uh, gebouw van de uh, internationale aankomstterminal... Uh, ik kwam hier uh, toevallig aan om te doen vakantie. We vlogen vanochtend van Mombasa naar Nairobi. We zouden hier vandaan doorvliegen naar Amsterdam. Uh, mocht het vliegtuig niet uit... in verband met die uitslaande brand in die terminal. Uh, en een uur later mochten we het gebouw wel uit. De brand lijkt niet minder. Het veel nog wel rook uit, maar geen vlammen meer. Uh, ja, en het, het vliegtuig is helemaal of grotendeels dat is niet helemaal duidelijk stilgelegd. En uh, ja, het gevolg daarvan is dat in elk geval... Uh, tientallen Nederlandse uh, vakantiegangers uh, hier nu gestrand zijn op het uh, vliegveld. Tja, Milko, is het de, is de een belangrijk vliegveld uh, voor internationale verbindingen? Uh, in Afrika wel. Uh, en er en wordt ook bijvoorbeeld vanuit Amsterdam uh, uh, veelvuldig op, uh, op Nairobi gevlogen. Er worden veel uh, zaken gedaan tussen Nederland en, uh, en, en Kenia. Veel uh, in de sfeer van uh, landbouw, tuinbouw, groenten, bloemen. Uh, en natuurlijk heel veel mensen die hier op vakantie gaan. Krijg jij het idee dat ze het vuur onder controle krijgen? Of uh, hoe, hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, gelet op het feit, kijk, ik zit nu in een. Het passagiers allemaal in een, een soort uh, zacht uh, gebouw afgezet. Dus ik kan nu niet meer naar buiten kijken. Maar uh, toen we hier aankwamen, sloegen de vlammen eruit. Later uh, alleen nog maar rook. Dus ik heb wel het idee dat we het onder controle hebben, uh, of, of, of dat we het onder controle krijgen. Uh, maar hoe ernstig het is, dat kan ik vanuit uh, dit gebouw op het ogenblik niet zien. Weet je wel wanneer jij verder kunt? Uh, nee, we hebben net te horen gekregen dat er, uh, dat er een hotel georganiseerd gaat worden... voor oh, nee. de Nederlanders die vandaag terug zouden vliegen. En daar gaan we naartoe. En dan uh, in de loop van de dag zal dat duidelijk worden... of het vandaag nog wordt, of morgen, of op een ander moment... want de volgende vluchten zitten natuurlijk ook allemaal vol. Ja. Dat wordt nog een hele tour voor vliegmaatschappijen om. Uh, Lekker te vinden voor de passagiers die terug willen naar het land. Wilco, sterkte dan maar. We, weet je wel ja, wanneer je weer aan het werk moet? Ja, volgende week maandag. Oh. Dat gaat wel lukken. Nou, dat hopen we dan maar. <laughs> Wilco, dankjewel, sterkte dan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Twaalf minuten over zeven. Hoewel u en ik eh, elk jaar meer eieren eten tenminste, ik wel, ik weet niet hoe het met u zit eigenlijk... zijn het moeilijke tijden voor de eierboeren. Die vangen momenteel minder voor een ei dan dat het kost om het te produceren. De verkoopprijs van eieren is gedaald naar 4,5 cent. De kosten zijn juist gestegen naar 7,5 cent per ei. Volgens landbouworganisatie LTO eh, dreigen hierdoor... een paar honderd legpluimveebedrijven in de financiële problemen te komen. Wij hebben contact met Erik Hubers van LTO, zelf ook eierboer. Hubers, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn het zulke zware tijden voor u? Nou ja, de eierprijzen zijn extreem laag. Wat we overigens iedere zomer wel uh, meemaken, dat de prijzen zakken in de zomer. Alleen wat nu uitzonderlijk is, is dat de kostprijs uh, ontzettend veel hoger is dan in het verleden. En dat heeft te maken met extreem hoge graanprijzen. Hè, waardoor dat het voer uh, veel duurder is, 30 tot 40 procent... ...duurder dan, uh, dan de voorgaande jaren. Uh -huh. En bovendien hebben we allemaal uh, een hogere kostprijs... ...omdat we overgeschakeld zijn van uh, kooisystemen naar scharrelsystemen. Ja, oké, okay, dus u heeft geïnvesteerd en dat ja. geld moet u nog terugverdienen. Ja, het is dus niet alleen dat we geïnvesteerd hebben... ...maar ook de, de kostprijs voor een scharrel-ei is sowieso hoger dan van een kooi-ei... ...omdat je een duurdere huisvestingssysteem hebt ja. en uh, een hoger voerverbruik. Ja. Je zou ook kunnen denken, meneer Huber, dat er te veel eieren worden geproduceerd... ...en dat daarom de prijs daalt. Dat is ook zo. Het is een markt van vraag en aanbod. En uh, doordat de markt is een beetje verstoord, omdat we vorig jaar uh, die, omschakeling, die verplichte omschakeling in de EU hadden naar eieren Waardoor heel veel bedrijven in, uh, in 2011 en 2012 zijn overgeschakeld naar uh, scharrelkippen. En dat geeft een beetje een golfbeweging in het aanbod van eieren. Dus ja. we hebben eigenlijk in de EU op dit moment een uh, overaanbod van eieren, dat M klopt. Maar hadden, hadden die boeren dan wel moeten investeren in, uh, in, in dit product? Nou ja, ze moesten in ieder geval omschakelen van kooi naar scharrel. Dus wat dat betreft moesten ze investeren. En uh, nou ja, als de markt van eieren goed is, en dat was die in 2009 en 2010... en ook wel in 2012 was die ook beter. Allemaal naar aanleiding eigenlijk van het omschakelen. Ja, dan is er altijd bij ondernemers natuurlijk ook de drive om, uh, om, om te investeren. Ja, maar goed, nu zit hij met een eierberg. Wat gaat u daaraan doen? In Nederland hebben we trouwens uh, uh, niet zozeer een overaanbod van eieren. Het is toch meer een, een Europees uh, verhaal, mm -hmm. dat er te veel kippen zitten. En wat ons een beetje de das om doet, is dat er ook nog, uh, omwille van handelsonderhandelingen, uh, uh, dat er ook nog eieren uit Oekraïne uh, de EU binnenkomen. En die worden op een andere manier geproduceerd dan, uh, dan dat we in de EU verplicht staan. Maar waarom, heeft dat, waarom kom, komen die eieren opeens naar, naar Europa en naar Nederland? Dat heeft te maken met uh, onderhandelingen tussen overheden om uh, zeg maar de handelsakkoorden te sluiten. Uh -huh. uh, en daar heeft de eiersector, uh, en ook de de vleessector, overigens heeft, hebben daar last van. Ja, daar bent u niet zo blij mee, denk ik, met die Oekraïnse eieren. Nee, daar zijn we zeker niet zo blij mee. En, en wat, wat bovendien, uh, kijk, u zegt de verkoopprijs van eieren is 4,5 cent. Dat klopt, wij krijgen nu 4,5 cent. Maar in de winkel kost het eieren natuurlijk veel meer. Dus het is ook een stukje je markt. Kracht of macht, hoe je het ook wil noemen. Wat op dit moment echt bij de retail ligt. Ze weten dat eieren iedere week van het boerenerf naar de winkel moeten. Dat mm. moet binnen een week gebeuren. Dus ze kunnen een beetje achteroverleunen. En wachten tot dat die eieren komen, want ze komen toch. hè? Dus Oké, okay, dat... dus de supermarkten verdienen eigenlijk ook te veel op dit moment. Daar. Op dit moment zeker, ja. Goed. Erik Hubers van LTO, eierboer ook. Succes en sterkte de komende okay. tijd. Dank u wel. Straks hebben we nieuwe cijfers van ING. De bankverzekeraar ziet de winst dalen. En wij praten zo met de topman Jan Homme. We gaan eerst nog eventjes naar uh, Matthijs Holtrop. Ons verslaggever is vanochtend bij Villa Marianne in Apeldoorn. Een van de grootste aanbieders van particuliere ouderenzorg. De reden dat hij daar vanochtend is, is dat uh, de groei heel hard gaat... van het aantal particuliere zorgvilla's voor ouderen. Mathijs, kan je eerst eens vertellen hoe ziet zo'n villa eruit? Het ontbijtje staat hier gewoon uh, al klaar, net zoals dat bij heel veel andere mensen klaar staat. Verder een uh, aantal luie stoelen in een uh, serie die uitkijkt over een prachtige grote groene tuin. Een uh, woonkamer waar het zo lekker galmt, want de plafonds zijn hier uh, heel hoog. Het is een villa, ja, twee verdiepingen hoog, maar uh, jaren dertig stijl, mooi gerenoveerd. En hoeveel mensen wonen hier? Twaalf bewoners op dit moment. Mariet Gielen, die, die uh, zwaait hier de scepter. Twaalf mensen en die... Liggen nog in bed of die worden daar nu uitgehaald? Sommigen zijn nog in bed. Anderen lopen al een beetje rond in hun eigen kamer. Of krijgen een beter bed, uh, zometeen of in de kamer. En gaan zo stilaan opstaan. Ja, het wordt dag. En die twaalf mensen, wat zijn dat voor mensen? Hoe komen je die hier terecht in zo'n zorgvilla? Het zijn allemaal mensen met een zorgvraag. Zij kunnen of willen niet meer alleen wonen. Uh, de meeste mensen hebben een Alle mensen hebben een indicatie door het CIZ afgegeven. En zijn hier omdat zij hulp nodig hebben. Dat snap ik. Heel veel mensen hebben natuurlijk hulp nodig. Gaan vaak naar een regulier verpleeghuis. Mm. Wat is het verschil met waar we hier zijn? Nou, dit is kleinschalig. En we proberen het zoveel mogelijk als thuis te krijgen. We proberen ook de bewoner zoveel mogelijk te kennen. Al vanaf het moment dat wij kennis maken... beginnen we met een kennismaking van wie is deze bewoner... om zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden en verzorgen. Landelijk is er een hele grote trend, dat er steeds meer van dit soort villa's komen. Mm -hmm. Is dat in Apeldoorn ook zo? Dat is zeker zo, maar uh, ik denk dat wij ons onderscheiden uh, in de grote groep die er is. Um, wij hebben monumentale panden over het algemeen... die al van zichzelf een uh, mooie sfeervolle uitstraling hebben... waar je verder dan ook weinig aan toe hoeft te voegen om dat uh, te optimaliseren... Daarnaast uh, hebben de mensen in hun eigen kamer... wij praten ook niet over appartementen, maar over kamers. Het zijn uh, één waar zij zoveel mogelijk de spullen van thuis kunnen neerzetten... om het zo uh, goed mogelijk in te richten waar ze zich prettig bij voelen. Het klinkt allemaal een beetje duur. Monumentale villa, grote kamers. Mm -hmm. um, kan dat wel uit? Nou ja, elke Nederlander krijgt een indicering van de AWB, of, door het CIZ... Um, dat is voor iedereen gelijk. Het verschil is wel dat mensen hier een eigen bijdrage... ze betalen gewoon huur voor het appartement wat ze huren. Ja. Dus Straks gaan wij een uh, rondleiding ja. doen, ja. heeft u mij beloofd. Dan ga ik eens kijken wat het verschil is met andere verpleeghuizen. En ik zie ondertussen ja. dat de eerste vroege vogel al aanschuift voor het ontbijt. Dus later spreken we ook nog met de bewoners. Kijk eens aan, heet smakelijk. Dankjewel Matthijs. Tien voor half acht is het. Bankverzekeraar ING heeft de winst het afgelopen kwartaal zien dalen met bijna 40 naar 788 miljoen euro. Het is voor de topman Jan Homme de laatste keer dat hij de cijfers presenteert, want bij 1 oktober stapt hij op. Meneer Homme, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, nog een keertje dan. Ja. U gaat ons missen, en wij u, uiteraard, want uh, u geeft altijd een goede toelichting bij die cijfers. Laat u het bedrijf wel goed achter, want u heeft het de afgelopen vier jaren drastisch getransformeerd. Ja, we hebben een drastische, uh, laten we zeggen, inderdaad transformatie ondergaan. Uh, we zijn denk ik eenvoudiger, helderder, uh, simpeler geworden en meer uh, voorspelbaar. En uh, de risico's zijn voor een groot gedeelte, denk ik, uh, opgelost. Uh, en daarmee is het bedrijf ook uh, veel meer, denk ik, aantrekkelijk geworden. Ondanks dat de netto-winst is gedaald? Ja, die netto-winst, U kijkt naar de netto-winst, daar zitten natuurlijk wel wat, uh, wat speciale... Uh, laten we zeggen kosten bij. En dat zijn kosten voor het afdekken van uh, risico's, speciaal in Japan uh, deze periode. Wat voor risico's zijn dat? Nou, dat zijn risico's dat de markten op en neer gaan. En dat hebben we in Japan gezien. De nieuwe maatregelen van meneer Abe, de nieuwe president daar, mm -hmm. of de nieuwe premier, die uh, hebben nog wat, uh, wat volatiliteit in de markt gebracht. En die volatiliteit die hebben wij proberen af te dekken. En dat, uh, dat heeft wat kosten opgeleverd. Maar daarmee hebben we dus wel onze reserves kunnen verhogen. Dus aan de ene kant ziet u dat in onze resultaten... aan de andere kant ziet u dat niet in de reserves die mogelijk okay. gaan zijn. Ja, en die reserves moet u ook hebben. Dat zijn de regels. En volatiliteit, uh, eventjes voor de duidelijkheid, dat is de beweging van de markt. Hè? Dus het gaat erop en neer. Dat zijn de markten die dus heel bewegelijk zijn... en dan vandaag omhoog gaan en morgen omlaag. Ja. En hoe gaat het eh, met de markten in Nederland en Europa? Zit daar enige beweging in? Want afgelopen tijd eh, had ING natuurlijk ook duidelijk last van de economische eh, slechte tijden. Wanbetalingen ook op leningen van MKB-bedrijven. Hoe staat het daar nou mee? Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Wij zien dat uh, uh, de financierbaarheid van een aantal bedrijven toch heel beperkt is. Dat ze te weinig kapitaal hebben. Uh, en dat geeft natuurlijk problemen op het moment dat, uh, dat je met tegenspoed te kampen hebt... Um, en dat zien we op dit ogenblik doorkomen. Uh, Vooral in de kleinere bedrijven in Nederland, de SMI, MKB, zoals je dat wilt noemen. Uh, die hebben toch wel een hele moeilijke tijd. Um, bedrijven zeker die alleen afhankelijk zijn van de Nederlandse markt. Als je afhankelijk bent meer ook van de exportmarkt, dan zien we daar toch wel een groot verschil. Uh, die bedrijven doen het over het algemeen relatief goed. Maar als je alleen maar op de Nederlandse markt zit met... Een heel beperkt consumentbestedingspatroon, dan heb je toch wel wat problemen hier. Ja. Um, Bereidt u voor, uh, meneer Homme, op een langere tijd van uh, nou, mindere economische groei en problemen bijvoorbeeld bij het MKB? Want dat is ook waar Paul Snabel, uh, tot voor kort directeur van het SCP, voor waarschuwt he, dat we ons daarop moeten voorbereiden. Nou ja, wij hebben natuurlijk onze balans uh, behoorlijk versterkt. We hebben. Als je dat vergelijkt met andere eh, banken, denk ik dat wij aan de top zitten van kapitaal, maar ook liquiditeit en ook de hele funding hebben we dus aanmerkelijk verbeterd. We hebben eh, de balans kleiner gemaakt, dat wel. Maar nee. daar, daarmee ook de risico's veel meer eruit gehaald. Eh, dus ja, wij zijn voorbereid voor een periode van tegenspoed. Maar dat wil niet zeggen dat dat wij verwachten dat het nou zo heel slecht zal zijn. Ik denk dat wij toch wel de eerste tekenen zien van een beetje meer vertrouwen in Europa. En toch ook begint het hier in Nederland, denk ik, wat beter te gaan. Waar ziet u dat dan? Nou, we zien het meer aan, laten we zeggen, het sentiment dat wat, wat beter wordt. Je ziet wat meer activiteit in de huizenmarkt. Je ziet wat meer mensen die toch gaan kijken van, moet ik niet iets gaan doen? Mm, maar er wordt, nog, wordt er dan ook al gekocht? Worden er alweer meer hypotheken afgesloten? Ziet u dat ook? Nou, je ziet dat de daling die we gezien hebben in de huizenprijzen... de daling die we gezien hebben in de activiteit van de verkoop... dat die wat minder is geworden. Dus er is nog geen opgang, maar het is een vermindering van de daling. En dat is toch wel de eerste teken dat het wat beter gaat worden. Ja, maar meneer Hommert, in ieder geval zal het niet meer zo worden als vroeger. En is ING dan klaar voor die, die nieuwe toekomst? Is het slank en flexibel genoeg voor de nieuwe markt? Ja, ik denk dat wij dus uh, behoorlijk afgeslankt zijn... dat we onze kosten behoorlijk in de hand gaan. U stoot niets meer af verder? Uh, dat kan ik niet zeggen, maar we hebben wel de, de voornaamste dingen hebben we dus wel gedaan. We moeten nog steeds een gedeelte van het verzekeringsbedrijf naar de markt brengen. Daar zijn we druk mee doende om voor het Europese gedeelte een IPO voor te bereiden. Hè. We gaan dus naar de beurs met het Europese gedeelte van het verzekeringsbedrijf. Zoals we dat afgelopen kwartaal ook voor Amerika gedaan hebben met veel succes. Nou, dat, dat zit nog in het verschiet. Dat gaan we hopelijk volgend jaar doen. Ja, nou goed. Dan... Uh... Heeft uw opvolger uh, natuurlijk ook nog wel wat te doen? Wat wordt zijn belangrijkste klus, denkt u, de, volgende, de komende jaren? De belangrijkste klus van een bank, uh, vind ik, is te zorgen dat je je klanten goed bedient. En dat, is altijd, uh, dat zal voor hem en dat is voor mij geweest, dat zal altijd de belangrijkste uh, drijfveer zijn uh, om, om een bank goed te kunnen runnen. Goed. meneer Homme. Nou, het is nog niet 1 oktober. We spreken u nog wel. Heel goed. Misschien kunt u nog langskomen voor die tijd. Nou, met plezier. Nou, bij deze. Jan Homme van ING, dank u wel. Dank u wel. Ochtend van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. I know a man with in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down. And he lost everything he owned. He lay for six whole weeks. They were gonna ask his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 Hearts ja, Yeah we got holes in our lives where we've got holes we've got holes for we carry on Holes Hold from Passenger het is twee minuten voor half acht. Wij nemen u nog even mee naar Frankrijk, naar het zuidwesten van Frankrijk. Door het noodweer van het afgelopen weekend hebben de wijngebieden problemen. Rond Bordeaux zijn zwaar getroffen, hagelstenen zo groot als eieren kwamen naar beneden. Gisteravond werd de exacte omvang van de schade bekendgemaakt. Correspondent Frank Genoud in Parijs. Nou Frank, vertel me, hoe erg is het? Nou, in cijfers uitgedrukt, 37.000 hectare aan druivenstokken is daar beschadigd. En om even aan te geven hoe groot dat is, dat is bijna vier keer... de complete haven van Rotterdam, water en grond. Zo'n 7.000 hectare is echt compleet verwoest. Daar staat geen druif meer. In euro's omgerekend gaat het om 100 tot 200 miljoen euro aan schade. Dat wordt een slecht wijnjaar. Dat kun je wel zeggen voor die boeren in ieder geval wordt dit een heel slecht wijn, met name waar alles vernietigd is maar ook voor volgend jaar nog. Want als druiven vernietigd zijn heeft dat niet alleen voor de consequenties voor de oogst dit jaar na de zomer, maar ook voor volgend jaar en zelfs nog daarna kan het ook. En dan dreigt natuurlijk het gevaar van faillissement voor heel veel wijnboeren. Je ne niet pas comment des die niets n'ont rien à vendre vont s'en sortir parce que la plupart ici sont encore des vraqueurs, c'est-à-dire qui vendent en vrac au moindre coup et qui n'ont pas de stock. Ik weet niet hoe we dit moeten overleven, zegt deze wijnboer... want de meeste getroffen wijnboeren in dit gebied... werken met goedkoper wijnen, die maken goedkoper wijnen... die verkopen alles na de oogst in één keer... en hebben geen voorraden waar ze op kunnen teren. Volgens de Belangenorganisatie in Bordeaux... staan zo'n 5.000 banen op het spel. Oei. Kunnen ze zich daartegen verzekeren... of, of moeten ze er zelf voor opdraaien? Ze kunnen zich er tegen verzekeren, maar een heel groot aantal wijnboeren doet dat niet. Want het is te duur. Ze verzekeren zich daarom niet tegen dat noodweer. In sommige gebieden is dat 20% het niet verzekerd is. In dit gebied zou het wel om drie kwart van de wijnboeren kunnen gaan dat niet verzekerd is. Dus zelf zij opdraaien voor de kosten. Daarom zijn alle hoog op de Rijksoverheid gericht. Want als die zegt... Dit is een officiële ramp wat hier gebeurd is voor deze mensen in dit gebied. Dan kan er nationale hulp komen, dan kunnen er schadevergoedingen komen. En dat is natuurlijk waar deze wijnboeren nu op hopen. Ja, kan ik me voorstellen. Is alleen het Zuidwesten is vooral Bordeaux getroffen of zijn er meer uh, wijngebieden in de problemen? Bordeaux is nu absoluut het ergste, maar we hebben natuurlijk ook de wijn, de overlast, de noodweer gehad bij Bergerac. Ook Bergerac-wijnen zijn zwaar getroffen en eerder is het ook al gebeurd in de Bourgogne. Bijvoorbeeld rond Boon, de strik rond Boon, waar hele beroemde wijnen vandaan komen. Mm. Ook daar waren enorme hagel en heel veel schade voor wijnboeren. Maar nergens in zo'n omvang als nu wat er gemeten is bij Bordeaux. Dank je wel. Frank Renoud over de problemen in de Bordeaux-streek. Na half acht kijken we vooruit op de Champions League-wedstrijd van PSV vanavond. Nou ja, PSV probeert uh, in de, uh, het hoofdtoernooi uiteindelijk te komen. Doen we dat vooruitkijken samen met Gio Lippens.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 Radio 1. En het is twee minuten over half acht. We gaan naar Dorot meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is het internationale vliegveld Jomo Kenyatta gesloten door een grote brand. Rook is tot in de wijde omtrek te zien en vliegtuigen die onderweg zijn naar Nairobi worden omgeleid naar andere luchthavens. Tientallen reizigers zijn gestrand. Passagiers die al wel zijn aangekomen staan buiten de terminal. Die kunnen niet meer bij de bagage.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 Die gaf in februari lezingen in Australië. En in de mail schreef de ambassadeur dat het geen officieel bezoek was. Ze verzocht consuls en hun medewerkers om niet naar de bijeenkomsten te gaan. Wilders is boos en heeft minister Timmermans om opheldering gevraagd. Volgens ambassadeur Ruigrok mocht iedereen wel als privépersoon naar Wilders zijn lezingen. En in Born in middelburg is de brandweer al sinds gistermiddag bezig met een lek in een ondergrondse NAFTA-leiding. Bij grondboringen is per ongeluk een gat in de leiding geboord. Er is een schuimdeken over de NAFTA gelegd om te voorkomen dat er brand uitbreekt. Afgelopen nacht zijn voorbereidingen getroffen voor het dichten van het lek. En dat gebeurt bij daglicht. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vooral in het noorden van het land schijnt op dit moment nog de zon, maar in het zuiden begint de bewolking al behoorlijk toe te nemen. Later vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. En dat is op nadering van een regenstoring die inmiddels al het land begint binnen te trekken. Die regenstoring gaat voor behoorlijk wat regen zorgen. Met name in het oosten van het land zou zo'n 10 tot 30 mm kunnen vallen. Maar ook in het westen is een behoorlijke sloot regen mogelijk. Verder zou in het oosten een enkele klap onweer kunnen voorkomen vanmiddag. Het wordt dan ook niet warm met al die regenwolken. Het wordt zo'n 20 tot 21 graden. En dat is echt de maximumtemperatuur. Vaak is het wat koeler. Verder staat er ook nog een behoorlijk stevige wind. Die waait uit het noordoosten en is matig aan zee vrij krachtig, kracht 3 tot 5. Morgen is het op de meeste plaatsen weer droog. Er zijn een flinke zonnige perioden en het wordt zo'n 20 tot 23 graden... bij een matige aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Het informatie aan WB, Edwin Gerritsen. Edwin? Ja, dit is zo'n onverwachte, ja, zo onverwachte file, Marcel. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag, bij Delft-Noord, 2 kilometer... daar is een auto gestrand, de rechte rijstrook is dicht. Nou, wel. Vijf minuten over half acht is het. Het aantal particuliere zorgvilla's neemt snel toe. De brancheorganisatie wil een keurmec. Hoort u zo meer over. Eerst naar Duitsland, zo weer een dwaling. Zeven jaar zat hij in Beieren in een psychiatrische inrichting. De nu 56-jarige Gustel Mollat. De rechter had hem destijds gedwongen laten opnemen. Ten onrechte, blijkt nu. Een hogere rechter in Nuremberg besloot gisteren dat hij moest worden vrijgelaten. Contact met Berlijn, met correspondent Wouter Meijer. Wouter, waarom zat die Gustel Mollat daar in die psychiatrische inrichting? Ja, omdat men hem gevaarlijk vond. Hij zou zijn vrouw hebben mishandeld. Zou haar zelfs gewurgd hebben tot ze bewusteloos was. Hij zou haar autobanden hebben lekgestoken. Hij zou waandenkbeelden hebben. Hij is in 2003 aangeklaagd voor die mishandeling. En uiteindelijk is vastgesteld dat hij niet toerekeningsvatbaar was. Maar wel gevaarlijk. En daarom is hij opgesloten. Zelf zegt hij dat dat allemaal één groot complot is van zijn vrouw. Hij had uh, haar praktijken van zwart geld en geldverduistering aan de kaak gesteld. Zij werkte bij een bank. Uh, hij had daar genoeg van. Maar niemand geloofde hem. En Daarom heeft men hem voor gek verklaard, zegt hij. Uh, hij heeft, vervolgens heeft hij rechters politici overstelpt met brieven... die inderdaad soms wel warrig waren, zegt men. Maar uiteindelijk bleek dat hij gelijk had de bank bevestigde Dat het klopte zijn verhaal dat die vrouw die voor die bank werkte... dat hij inderdaad geld verduisterd had en dat hij daarin gelijk had. Mm. Maar waarom is hij nu vrijgelaten, op dit moment? Nou ja, er is jarenlang actie gevoerd om die zaak opnieuw te bekijken. Eerst door hemzelf, later ook door medestanders. En nu is de medische verklaring over die mishandeling opnieuw bekeken... en vastgesteld dat die niet door de behandelend arts zelf is ondertekend. Dat is eigenlijk een formaliteit bijna. Maar genoeg reden om de zaak te heropenen tot ieders opluchting... want men zat ook wel met hem in zijn maag langs de hand. Er is behoorlijk wat misgegaan. Daar is er veel ophef over. Ja, ja, de afgelopen maanden is het in heel Duitsland bekend geworden, die zaak. Er zijn documentaires over geweest op televisie. Er zijn demonstraties zelfs georganiseerd om hem te bevrijden... uit wat de tegenstanders dan de klauwen van de psychiatrie noemden. Uh, en daardoor zat men ook intussen in de politiek met hem in de maag. Er is een onderzoekscommissie ingesteld in het bijerse parlement... Uh, omdat ook de regering van Beiren heel lang uh, justitie de hand boven het hoofd hield... en zei alles is volgens de regels gegaan, maar de publieke druk werd zo groot dat men nu gezegd heeft... justitie moet kijken of het proces heropend kan worden. En dat heeft justitie gedaan. Uh, veel mensen zien hier een, een schandaal in... Uh, wat be, eigenlijk bevestigt dat veel mensen vinden... dat er bij justitie een cultuur heerst... dat men nooit op beslissingen terug wil komen. Uh, dat ook de, het verhaal van de slachtoffers vaak eerder geloofd wordt... dan het verhaal van, van de dader of van de verdachte. En dat dat hier allemaal bij elkaar komt... en dan ook nog eens een keertje iemand zeven jaar opgesloten wordt... in een inrichting. Ja, het is ongekend he, wat deze molat is overkomen. Gaat hij verder nog stappen onder? Nemen, weet je dat? Maar ja, de rechter uh, is nu natuurlijk aan zet. Hè. De, de hoge rechter heeft bepaald dat de zaak geopend wordt en dat dat niet in het nadeel van de verdachte mag zijn, hebben ze erbij bepaald. Nee. Dus of het oordeel kan weer hetzelfde zijn, of hij wordt niet meer gedwongen opgenomen. Uh, en in dat geval kunnen dan een flinke schadevergoeding gaan eisen, heeft zijn advocaat gisteren al aangekondigd. Goed, dankjewel Wouter Meijer vanuit Berlijn. We gaan over sport praten met Gio Lippens. goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vanavond Champions League voetbal, althans de voorronde daarvan. Want PSV wil het hoofdtoernooi uiteindelijk bereiken. Moet daarvoor nog naar België, naar Zulte Waregem. Thuis won de Eindhovenaren met 2-0. Maakte veel indruk. De indruk zou kunnen bestaan dat PSV al zo'n beetje door is. Is dat terecht? Ja, uh, oppassen gewoon uh, geblazen. 2-0 is natuurlijk eigenlijk veel te weinig. Zeker als je kijkt naar het spelbeeld van uh, afgelopen week. Uh, vorige week dinsdag toen PSV kans na kans kreeg. Alleen uh, ja, ze gingen er allemaal niet in op 2-0 na. En um, dat vinden ze ook bij Zulten eigenlijk wel uh, het, het, het, grootste, het, het meest positieve resultaat van die wedstrijd. Dat het maar tussen aanhalingstekens 2-0 is geworden. En dat geeft toch die Belgen nog het idee dat ze iets kunnen bereiken tegen PSV. En de wedstrijd die trouwens gespeeld wordt in het stadion van Anderlecht in uh, Brussel. Omdat het stadion in Waregem absoluut ongeschikt is voor, uh, voor topvoetbal. Voor Europees topvoetbal moet je dan zeggen. Want in de competitie natuurlijk hebben ze wel uh, keurig daar uh, gespeeld. Maar uh, ja, het wordt wo wo wo een rare wedstrijd. Weinig uh, support. Uiteindelijk van, van Zulten Waregem. Ik geloof dat er iets van 6000 man meereizen. vanuit Waregem richting Brussel. Ja, er komen er ook vanuit Eindhoven. komen er nogal wat bussen met supporters. Dus ik denk dat de PSV. nog niet eens echt het gevoel heeft. dat ze een uitwedstrijd moeten spelen. Het, het, het zal niet gaan kolken daar in het stadion. althans niet van de tribunes. en ja, mogelijk vanaf het veld. En bij beide ploegen geldt wel een klein beetje van. de eerste goal is heel belangrijk. Dat heeft de, de Belgische trainer heeft dat al geroepen. dat zijn ploeg in ieder geval scoren. Uh, Frankie Dury is dat. En ja, eigenlijk Philip Cocu, de trainer van PSV, roept hetzelfde. Eén goal maken meteen, dat betekent eigenlijk meteen het slot op de wedstrijd. En dan kan PSV toch wel min of meer freewheelend naar die volgende ronde toe gaan. Oké, okay, nou laat dat eerste goal dan inderdaad voor PSV zijn. Als ze winnen, um, speelt PSV dan sowieso Europees voetbal? Dan spelen ze sowieso Europees voetbal. Dan zijn ze geplaatst voor de, voor de, voor de poolfase van de Europa League... Maar ja, dat weten we toch allemaal al een paar jaar. Hè. PSV is hongerig naar eindelijk weer eens een keer een optreden op Champions League niveau. Dus die willen per se die groepsfase halen van uh, de Champions League. Maar goed, dat zal dan wel uh, lastig worden. Want uh, in die play-off, die laatste ronde, die vierde ronde, daar, uh, daar komen echt uh, de grote uh, ploegen komen daar, uh, voorbij. Ja, en dan, uh, dan wordt het toch wel heel erg moeilijk voor PSV. Dan moeten ze gewoon in ieder geval tegen een echte Europese topclub moeten ze bewijzen dat ze het waard zijn om uh, uiteindelijk in die poolfase van de Champions League uh, binnen te komen. Maar ze weten in elk geval zeker dat het Europese voetbal doorgaat... als ze vanavond erdoor komen. Mm -hmm. Ik zeg het nog maar één keer, ja. 2-0. Het, het kan goed, alle kanten goed. nog op. Okay. Goed. Arjen Robben en Robin van Persie dan, zijn afgevallen... voor de titel Europees Voetballer van het jaar. strijd gaat nog tussen Lionel Messi, Frank Ribéry en Cristiano Ronaldo. Gio, uh, zijn die wel zo beslissend geweest dan? Net zo beslissend als Robben en Van Persie? Of kijk ik het door een te oranje bril? Ja, nou ja, eerlijk gezegd kijk ik ook door diezelfde oranje brillen en ik had wel verwacht toen Robben met name in die laatste tien terechtkwam. Uh, de laatste tien dus voordat uiteindelijk de, de beste drie... Uh, da, daar wordt dan een stemronde overeengegooid in uh, Monaco. En dan blijkt uiteindelijk wie er uiteindelijk... Europees voetballer van het jaar wordt. Ik moet eerlijk zeggen dat Robben, uh, we denken nog allemaal terug... aan dat uh, droomdoelpunt in de slotfase ja. van de Champions League finale. Hè, Bayern München schoot hij naar de Champions League toe. Ja, dan denk je toch eigenlijk van... hij is zo bepalend geweest voor die ploeg. Hij is zo'n grote meneer geweest. Maar ja, dan wordt er toch gewoon gekozen voor uh, Frank Ribéry. Een ploeggenoot van hem als één van de drie... Mannen die uh, uiteindelijk uh, uitgekozen kunnen worden. De andere, ja, die andere twee zijn eigenlijk wel een beetje de logische namen. Hè? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. De man van uh, 16 miljoen bij Barcelona. De man van 17 miljoen misschien wel bij uh, Real Madrid. Ja, dat zijn toch wel de twee grootste voetballers in Europa van dit moment. Maar ja, Ribéry in plaats van Robben, ja, het doet ons wel een beetje pijn. Kijk, en uh, Robben is net op de vierde plek geëindigd. Dat betekent dus dat hij net buiten die top drie viel. En Robben van Persie, die schijnt dan op de tiende plaats geëindigd te zijn... in die verkiezing op die shortlist. Uh, maar goed, ja, tiende van Europa. Het is natuurlijk wel een eer. Of ook van Persie natuurlijk heel bepalend geweest bij Manchester... in uh, de Premier League in Engeland, uiteindelijk kampioen geworden daar. Uh, en dan denk je van ja, dat, dat wordt wel beloond, maar dus niet voor Van Persie. Nee, Ribery wel en Robben niet. Ja, ik weet het niet, hoor. Wel een goede voetballer, hoor. Ribery. Ja, zeker. Tuurlijk. Alleen, alleen, wij alleen net minder, he, dan Robben. Ja. <laughs> Vinden wij ook. Rio, <laughs> dankjewel. Tot morgen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Het aantal particuliere verzorgingshuizen stijgt snel. We hebben het er eerder vanochtend al even over gehad. Dit jaar alleen al worden er twintig van die zorgvilla's gebouwd. Er is een groeiende behoefte aan particuliere zorg. En ondernemers spelen daar handig op in. Matthijs Holtrop is bij Villa Marianne in Apeldoorn. Zijn de bewoners inmiddels al wakker, Matthijs? En hebben ze al gegeten? Uh, ik sta bij iemand in de kamer die uh, nog uh, bezig is met de therapie en uh, uh, ja, eigenlijk net wakker is. Dus uh, ik overval u een beetje, mevrouw. Ja, ja ze, over, ze is, voelt zich nog een beetje overvallen. Dus kijken of ik een uh, kamer verder uh, nog iemand... Ja, ik wil niet iemand zo uh, expres wakker maken. Kan ik deze mevrouw iets vragen? Mevrouw van een Ja. Vindt u het leuk hier? Of hier in huis? Ja. Ja? Ja. Wat, hoe, wat vindt u het leukst aan uw leven hier, in dit huis, in deze zorgvilla? Och, ik ben hier pas een week, dus daar kan ik er nog niet veel over zeggen, hoor. Maar het leek mij allemaal wel goed. En waarom heeft u juist voor deze plek gekozen? Dat weet ik niet meer. Nee? Het zijn ook grote beslissingen. Deze mevrouw gaat naar beneden? Ja, deze mevrouw gaat naar beneden voor het ontbijt. Uh, ze heeft net de zorg gekregen en nu gaat ze met, uh, mee naar beneden... voor het gezamenlijk ontbijt uh, in de huiskamer. Niet iedereen hoeft op hetzelfde moment naar beneden. Nee, nee. nee, dat kan natuurlijk ook niet. Want we doen de ADL-verzorging. En uh, de boon is wel vrij uh, wanneer hij uit bed wil. En, uh, dus van daar uh, nou, is het eigenlijk uh, komt, is het meer een inloop ontbijt. Uh, ja. Dus iedereen mag zelf kiezen wanneer die gaat. Eén heeft natuurlijk ook nog therapie, zagen we net. Ja, dat klopt. Ja. Die mevrouw gaat naar uh, Via Reva voor uh, therapie. En dan gaat ze drie keer in de week uh, gaat zij daar naartoe. Uh, ja. Ja. Dus iedereen heeft zo zijn eigen ochtendritme. Nou, beneden staat het ontbijt al klaar. Dus ik uh, wens u een heerlijk ontbijtje. Dank u. Hm. Ja. En uh, in de gang staat nog Vijs Overdijk. U bent hier de landelijke coördinator van de zorgfilas. Nou, ik... ik, ik, ik nou ja, ik werk van uw organisatie. Van organisatie, van Stepping Stones Home and Care. Ehm... Um... En u vertelde mij net dat zelfs die zorgvilla's goedkoper zouden kunnen zijn dan de reguliere zorg. Om no. toch even terug te komen op de kosten waar we het net ook al even ja. over hadden. Hoe kan dat toch? Nou, het is uh, sinds de verschijning tussen wonen en zorg, uh, verblijf en zorg... Uh, betaalt men bij Stepping Stones, afhankelijk van inkomen en vermogen... een fors lagere wettelijke eigen bijdrage dan bij reguliere zorgorganisaties. Dus het prijsverschil met uh, de reguliere zorg is niet meer zo groot als voorheen... Dat komt natuurlijk ook omdat er tegenwoordig huur moet worden betaald. Misschien zouden jullie in de studio zo ook kunnen kijken... wat het nou betekent dat er steeds meer van de villa's bijkomen. Oké. Okay. Nou, dat is wel een goeie. En, en eventjes voor mijn begrip... deze um, ja. wordt dit verzekerd? Is dit verzekerbaar? Uh, ja, volgens mij wel. Maar het beste antwoord kan natuurlijk meneer Overdijk geven. In hoeverre is deze zorg ook verzekerd? Nou, uh, verzekerd men uh, betaalt... Uh, huur bij ons, voor de Kamer. En daarnaast krijgt men een indicatie van een zorgkantoor. Of... Wat dat betreft is het net als de reguliere zorg? Ja, het is net als de reguliere zorg. Men, zit, uh, men krijgt een indicatie van de zorg, uh, het zorgkantoor... en afhankelijk van het zorgzwaartepakket krijgt men zorguren. Dat is precies hetzelfde in een kleinschalige woonzorgomgeving... Uh, als in een reguliere zorgorganisatie. Ja. Okay. En de villa is vol, Matthijs? De villa is uh, helemaal vol. Twaalf mensen, twaalf kamers... Uh, er kan hier niemand meer bij, maar hier om de hoek schijnt nog een villa te zijn. En daar is nog wel een kamertje vrij, dus mocht je nog een familielid hebben. Ja, misschien moet ik me alvast niet inschrijven. Ja, dit is een villa, er zijn ook een zorghotels. Er komen steeds meer van dit soort instellingen. En de brancheorganisatie, de Neveb, maakt zich er zorgen over. Want hoe hou je nou de kwaliteit op niveau in deze jonge, snel groeiende branche? Nou, we gaan over praten met Tessa Corduena van Neveb. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, hoe, hoe zit het met die kwaliteit? Is daar helemaal geen toezicht op? Um, uiteraard heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een taak om uh, daar toezicht op te houden. Uh, ze hebben een aantal jaar geleden ook uh, daartoe een project gestart... Hè, om nieuwe toetreders tot de markt ja, toch wat beter in de gaten te houden. Zij zien alleen echter samen met ons dat de, ja, de markt zich uh, vrij rap ontwikkelt... En um, is wel bezorgd over uh, hoe we die kwaliteit met elkaar uh, goed in, uh, in de gaten gaan houden. Is die ja. zorg terecht? Um, deels. Um, we zien dat in de particuliere zorg, uh, zorgondernemers echt wel met, uh, met, uh, met hart en ziel... Uh, zich willen onderscheiden op het gebied van service, huisvesting en zorg. En ja, ze zullen Hè? ook wel moeten, want ze willen daar geld aan verdienen, toch? Absoluut, absoluut. Er is natuurlijk een principieel verschil met, uh, met de reguliere zorg... Uh, daar heeft de overheid de taak om verantwoorde zorg te bieden. En de zorg wordt met name grootschalig aangeboden... waarbij de onderdelen huisvesting en service... helemaal geen uh, leidende principes zijn. Uh, maar in de particuliere zorg wel. Uh, het zijn uh, betrokken ondernemers, kleinschalige huizen... waarbij zorg direct wordt afgestemd op de wensen en de behoeften van de klant. Uh, aandacht en gastvrijheid zijn er in de grootste onderscheidende factoren. Uh, waarbij de huisvesting en de signatuur van een huis maakt... dat de klant iets kan kiezen wat goed bij hem of haar past... Hm. Tegelijkertijd zien we dat zorgondernemers het best heel lastig vinden om uh, goed uit te zoeken. Uh, he, ze zijn nog vaak net uh, onvoldoende georiënteerd op de veldnormen van de reguliere zorg. hebben zich in beperkte mate toegelegd op het ontwikkelen van een visie. Um, er zijn uiteraard gelukkig heel veel positieve voorbeelden, maar we vinden wel dat we als branchevereniging daar gewoon een, ja, een duidelijker sturende rol in moeten gaan spelen. Ja, maar wacht even, de, de overheid betaalt uiteindelijk ook nog voor de zorg in deze particuliere huizen. Zo, zo is ja. het. Hè? Maar ja. betalen ze dan voor iets waar ze niet echt zicht op hebben? Um, de zorg wordt uh, ofwel ingekocht middels een persoonsgebonden budget. En op dat moment uh, uh, ligt de verantwoordingsverplichting uh, uh, bij, uh, bij de cliënt, bij de bewoner. Um, ofwel in onderaannemerschap van een thuiszorgorganisatie... en dan gaat het via de uh, zorginstelling die de hoofdaannemer is... Uh, en aan, aan, aan die onderneming is het dan de taak zeg maar, om, uh, om dat toezicht goed te houden. Uh, dan nog blijkt dat um, uh, op verschillende locaties... Uh, ja, ondernemers best wel wat meer hulp en, uh, en toezicht zouden kunnen gebruiken. Hmm. En omdat hoe uitzicht inspectie... dat dan? Wat, wat, wat ziet u daar terug? kunt u kun u concrete voorbeelden geven van waar, waar het niet helemaal goed gaat? Nou, wat we zien uh, is uh, gelukkig heel veel plekken waar heel veel wel goed gaat. En ja, dat geloof ik. Maar het voelt naar, naar, naar dat andere. Ja. Uh, nou ja, de inzet van uh, voldoende kwalitatief uh, personeel... Hè, echt gericht op de doelgroep van de bewoners... ja, daar zien we nog wel eens uh, dat, dat ondernemers niet goed weten hoe ze dat moeten doen. Nou ja, dat, dat is wel een aandachtspunt. Ja, want je wil wel iemand aan je bed die weet uh, waar het over gaat. Ja, absoluut. Maar goed, de veldnormen zijn best ingewikkeld. Zijn heel divers, zijn uitgebreid, zijn niet altijd goed toegespitst op uh, kleinschalige woonvoorzieningen. Wat zijn veldnormen? Veldnormen zijn bijvoorbeeld uh, uh, besluit zorgplanbespreking, AWBZ-zorg hebben we het over, de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dat zijn eigenlijk allemaal veldnormen die gemaakt zijn in, in samenwerking met grootschalige Dat zorginstellingen. Dat zijn eigenlijk de regels waar men zich aan moet houden? Grootschalige zorginstellingen, ja, daar, daar moeten zij zich aan houden. En, uh, wij vinden als, als branchevereniging dat zeker toegespitst uh, op uh, kleinschalige initiatieven. Dat er veldnormen zouden moeten zijn voor ons soort instellingen. Mm -hmm. hè, met ons soort problematiek, met onze uh, cliëntengroep. En ja, dat gaan we nu samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg ontwikkelen. Maar zegt... Echt specifiek toegespitst op onze groep uh, bewoners. Ja, maar zegt u dan van dat is een hiaat in de kennis. Men, men heeft ja. al die normen ja. nog niet zo in het hoofd. Of zijn die ondernemers te veel bezig met geld verdienen? Want nee, daar doen ze het nee, natuurlijk nee. wel voor. Uh, het, is, het is een commerciële, nou, commerciële uh, tak geworden. Het is een commerciële tak. Uh, wat we echt wel zien is dat... Uh, uh uh, goed in de gaten houden hoe je bedrijfsvoering in elkaar zit... een hele positieve prikkel geeft om bepaalde besluiten wel of niet te nemen. Uh, waarbij je in de reguliere zorg nog wel eens kunt afvragen... van moet dat nou in zoveel lagen en zoveel treden dus en zoveel trainingen en zoveel cursussen... dat gebeurt zeg maar, in, de, in de particuliere zorg veel minder. Hè. Dat is veel kleinschaliger georiënteerd en ja, wat uh, efficiënter uh, uh, ingedeeld. Dat, dat, dat is de prikkel die daarachter zit... Uh, het zijn echt betrokken ondernemers die, die absoluut met hart en ziel en overgave... een gevoel hebben bij hoe ze die zorg willen verlenen... en hoe ze die huisvesting ook met name willen bieden. Een hiaat in hun kennis is het enerzijds gedeeltelijk. Uh, anderzijds de, de, de, de wet- en regelgeving voor reguliere grote instellingen... is wettelijk ook niet helemaal toepasbaar op ons soort instellingen. Dus vandaar dat wij nu ook als branchevereniging hebben gezegd... Van, het is nu echt tijd om samen met de inspectie en samen met het ministerie te kijken... om een totale nieuwe set aan indicatoren te ontwikkelen met elkaar. Waar moeten kleinschalige instellingen uh, zich nou aan houden? Nieuwe markt, groeimarkt met problemen. Tessa Corduena van de NEVEP... Nederlandse Vereniging van particuliere Woon- en of Zorgvoorziening. Hartelijk dank. Even kijken hoe het is op de weg. Edwin Gerritsen, vertel. Ja, één file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Afrit Berkman Roderijs en Delft, zes kilometer... daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. In Borren, Zuid-Limburg, is de brandweer sinds gistermiddag al bezig... met een lek in een ondergrondse nafta-leiding... NAFTA is een mengsel van koolwaterstoffen dat ontstaat bij het destilleren van ruwe olie. Raffineren. Het lek op een industrieterrein ontstond tijdens grondboringen. We hebben contact met de brandweer Zuid-Limburg. Renate van Bijlen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met dat lek? Ja, op dit moment is de situatie zo dat de brandweer het lek heeft afgeschermd door middel van een. Een plasticcel waar zand overheen ligt en daar overheen een schuimdeken om de dampen uh, te beperken. Maar goed, uh, afdekken is niet afdichten. Het lek is dus nog niet, uh, niet dicht. Nee, dat klopt. De situatie is nog zo dat de grondbor nog steeds in de nafta-leiding uh, zit. En uit voorstelsmaatregelen is, uh, ja, er zijn heel veel voorzorgsmaatregelen genomen, zodat zo meteen de boor verwijderd kan worden. Is het niet meer gevaarlijk? Uh, het is niet gevaarlijk in die zin van uh, dat uh, de brandweer heel veel voorzorgsmaatregelen voor genomen heeft... om alles wat eventueel zou kunnen gebeuren, om dat in te dekken. Hmm. Um, de twee dan, mensen... dan heb ik het over de uitstroom van nafta. Ja, begrijp ik. Twee mensen die aan het boeren waren, werden besmet met de vloeistof. Hoe gaat het met ze? Ja, heel goed. Uh, de twee mensen die hebben nafta op hun kleding gekregen... En de brandweer heeft dat uh, van hun kleding afgespoeld. Ja. Gaat het nog lang duren voordat u het helemaal geklaard heeft? De klus? Ja, het is een, het is een vrij grote uh, klus. Het wordt een etappe gedaan. De eerste etappe is om, om de boren eruit te halen. En als dat geslaagd is, dan wordt de grond afgegraven waardoor de leiding ook hersteld kan worden. Maar dan praten ze zeker over een dag, voordat alles gerealiseerd is, op zo vroeg. Zeg, wisten ze niet waar de NAFTA-leidingen zaten? Ja, dat is mij onbekend, ja. uh, de situatie van de reden van waarom het er geboord is. Ja, nou, daar gaan we nog achteraan bellen. Renata ja. van Bijlen van de Brandweer zuid limburg bedankt hoor. Graag gedaan. Het NOS Radio N-journaal overzicht. Op Twitter gaan veel foto's rond die goed laten zien hoe groot de brand is... op de internationale luchthaven van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Luchthaven is gesloten, alle passagiers zijn geëvacueerd. En foto's tonen een enorme vlammenzee. Uh, met veel rook. Reizigers twitteren dat ze erg onder de indruk zijn van het vuur. Vragen zich ook af uh, ja, hoe ze nu verder moeten reizen. Hoor dat het eerder van Wilco Boom, onze politiek verslaggever die daar is. Uh, hopelijk niet acht uur in een hobbelbus twittert een van hen. Verhoogde terreurdreiging dan door de Amerikanen, is de waarschuwing afgegeven. Het is groot nieuws in de media. Alarm om kledingbom, komt de Telegraaf. Eh, bijvoorbeeld op de voorpagina. Al-Qaeda zou een exclusieve vloeistof hebben ontwikkeld. U heeft dat gisteren gehoord. Waar kleding in gedoopt kan worden. Vloeistof wordt niet gedetecteerd door beveiligingssysteem. Volgens de Krant is de uitvinding ontwrichtend voor het vliegverkeer. Voormalig commandant de strijdkrachten Dick Berlijn noemt de dreiging een groot probleem. En een nieuwe stap in de wapenwedloop tussen terroristen en terreurbestrijders. Nou, terwijl besterse diplomaten het land ontvluchten, komen tientallen leden van Al-Qaeda juist aan in Sana. Dat schrijft de Volkskrant. Volgens veiligheidsdiensten zijn de strijders van plan om omvangrijke aanslag te plegen. De terroristen hebben ook België uitdrukkelijk genoemd in hun plannen, zo meldt het laatste nieuws. Details over mogelijke doelwitten vielen volgens de krant nog niet los te peuteren. Ander nieuws dan. De boekhouding van ministeries is volgens interne boekhouders een warboel. Dat meldt het AD naar eigen onderzoek. De krant is 472 miljoen euro niet volgens de regels uitbetaald. En van 2 miljard euro is onduidelijk of het correct is uitgegeven. Het AD vroeg ruim 20 rapportages op via de Wet Openbaarheid Bestuur. En deskundigen reageren onthutst op de boekhoudingspapieren. Belastingbetaler mag van de overheid verwachten dat deze een zuinige schatkistbewaarder is, zegt een hoogleraar van de Universiteit Nijenrode in de krant. Dit is zeer zorgwekkend. Nou, het is woensdag. We mogen het over bier hebben, hè? Mag wel. Midden in de week. Nederland heeft vanaf dit najaar namelijk een tweede Trappistenbier, Bier gaat zunderd heten, dat meldt het AD. De brouwers zijn de monniken van de abdij Maria Toevlucht. Ze lieten een uh, oude koeienstal van de kloosterboerderij de Kiviet ombouwen tot broer, uh, brouwerij. Volgens een broeder zal het uh, bier begin november op de markt komen. Oh, mm, tijd, ja. ja, lijkt mij ook. Tot nu toe kent Nederland één trappistenbier, La Trappe. Wereldwijd zijn er negen, waarvan er uh, zes uit België komen. Bier uit de boerderij. Zo dadelijk hoort u meer na acht uur. Over de terreurdreiging gaan we uitgebreid op in. En de reactie van Westerse landen trouwens ook om ambassades te sluiten. U hoort dan ook nog even kort minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. En we praten met Jaap de Hoop Scheffer, oud-minister Buitenlandse Zaken... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Vrijdagavond van 7 tot 8...